Zo zou ook de afgelopen drie jaar nog zijn voorgekomen dat de kinderopvangtoeslag van ouders werd stopgezet zonder dat zij de kans kregen om daarop te reageren. De Belastingdienst en de staatssecretaris Snel liggen al maanden onder vuur omdat bij duizenden ouders onterecht de kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd. Het weer, het is bewolkt en in het zuidwesten en noorden trekken buien over. Ook de komende ochtend is het regenachtig, smiddag zon en wat buien bij 7 graden, ook waait het stevig. Dit was het NOS journaal. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met me nu de nacht. Your eyes I'm yeah. self Just don't